Van 11 uur. Jan van der Putten met sloten is gisteren een scheidsrechter aangevallen door spelers. De aanleiding zou het uitdelen van een tweede gele kaart zijn. Volgens een ooggetuige vielen zo'n vier tot vijf scheidsrechters de spelers, de scheidsrechter van 21 aan. Die wist de kleedkamer te bereiken en weigerde de wedstrijd verder te laten gaan. Hij noemde de gebeurtenissen heel beangstigend. In 2012 mishandelden spelers van Nieuw Sloten grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Die werd zo ernstig mishandeld dat hij aan zijn verwondingen overleed. Tweede Kamerlid Louis Bontes keert terug bij Voor Nederland. Dat heeft de partij bekendgemaakt. VNL had Bram Moscovic aangetrokken als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Bontes was het daar niet mee eens en stapte toen op. Nu Moscovic weg is, komt Bontes weer terug. Louis Bontes was eerst Kamerlid voor de PVV. Samen met Joram van Klaveren stapte hij uit die partij en begon de groep Bontes van Klaveren. En met hun nieuwe rechtse partij VNL willen ze volgend jaar in de Kamer komen. In Westkapelle op Walgeren zijn honderden kilo's cocaïne aangespoeld. De drugs waren verstopt in sporttassen en pakketten waar jerrykens aan vast waren gemaakt. Een wandelaar vond de drugs langs de Zeedijk. Volgens de Zeeuwse politie is de cocaïne 10 tot 15 miljoen euro waard en spoelen er vaker pakketten met drugs aan. De Britse radio- en tv-presentator Terry Wogan is overleden. Hij was bijna 40 jaar lang commentator bij de BBC-uitzendingen... van het Eurovisie Songfestival. Ook buiten Groot-Brittannië stemden daar veel mensen op af... vanwege Wogan's sardonische commentaar. Zijn ochtendprogramma op BBC Radio 2 trok op het hoogtepunt... 8 miljoen luisteraars. Ook presenteerde hij op tv, shows en praatprogramma's. Terry Wogan had kanker. Hij was 77 jaar. Het weer nog bewolkt en van het zuiden uit regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, vrij veel wind en 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay.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 Go down to it, go down to oh go down Goede, goede, goede luister. welkom in het de tweede deel van uh, ZFM Jazz. Een van de langslopende programma's van ZFM Zandvoort. Wel hoorden de BBC Big Band in Long John Silver. En dan gaan we nu naar Alice Marsalis... met in zijn begeleidingsgroep de bassist Ray Brown. Ray Brown die ongeveer... Op alle platen staat van Amerikanen van enige betekenis. Zijn leven lang gebast heeft. En een zeer gewilde, kundige man was op de bas. En we gaan nu luisteren naar Have You Met Miss Jones. Door het trio van Alice Marsalis. Have You Met Miss Jones? En een prachtig om-en-om van Billy Higgins op de drums... en Ray Brown op de bas. En in het eerste uur... liet ik u horen een frisse Nederlandse groep. En dat doe ik nu weer. En met genoegen laat ik iets horen van... de groep van... Uh, de groep van... ja, dat is altijd even nog wel aardig. Willem Kiwi de Jongen. Een uh, goed opgeleide conservatorium... opgeleide... En die heeft de groep Wild Bill. En die heeft uh, allemaal Nederlandse muzici om zich heen verzameld. Die klinken als een klok. En daarmee heeft hij uh, zijn eigen weg ingeslagen. En we gaan nu horen van hem. At first sight. MUZIEK First side. Wild Bill Strikes Again. En Wild Bill is uh, inventief. Dat weten we ook. Ondertussen als we die CD goed beluisteren. En uh, hij heeft een leuke ode aan uh, Sammy Davis geschreven. En ik zeg daar, ik voeg daarbij dat het ook een ode is aan. Uh, Toet Stielemans. En het nummer heet... Ik ging eerst lezen... Mr. Bojangles, maar er staat Mr. Joe Bengals. Dat is natuurlijk de knipoog. is the wishing en zijn orchestra met zang van Rita Shaw. En dat komt allemaal van de CD We'll Meet Again... 20 Wartime Classics. Wij kennen natuurlijk allemaal Nat King Cole... en zijn trio met zijn warme stem... en hebben daar in de loop van de jaren al veel van gedraaid... op ZFM Jazz. En daarom is het des te leuker... Om nu eens een, stuk, een live stuk te laten horen waar hij wordt begeleid door een big band. En opname 1960 live at the Sands Hotel in Las Vegas. En het nummer is getiteld Thou Swell. Net King Cole. swell have our witty have our sweet have our grand I would kiss me pretty I would hold my hand both mine eyes are cute to what they do me I hear me holler I choose a sweet lolla for losing thee. I feel so rich in a hut for two to lose The kitchen I'm sure would do give me not a lot of just a plot of land and thou swell a la witty thou grand ala swell a la witty a la sweet a la grand. I would kiss me pretty I would hold my hand. I hate Choose a sweet lot of thee I feel so rich in a hut for two Two rooms, the kitchen, I'm sure would do Give me not a lot of, just a plot of land And thou swell, thou witty, thou sweet, thou pretty Thou swell, thou sweet, thou witty, thou grand. Koek, dat is uh, uh, Ned King Cole live. Prachtig, met een big band. In uh, het eind van de vorige eeuw, tot zo'n beetje uh, 2000... heeft er een uh, Nederlandse groep bestaan, de Continental Six. Mensen uit de regio hier, die traden op in, over heel de wereld. En de Continental, de Continental Six was een uh, band bestaande uit zeven mensen maar altijd gebleven de Continental Six. En binnen die zeven zat weer een kwartet, een blueskwartet. En daar ga ik graag een stukje van laten horen. Dat zijn Rolf Koppijn op de gitaar, Frans Suikerbuik op de bas, Dick Barton op de piano en Mr. Boermans op het slagwerk. En we gaan horen um, de Empty Barrel Blues. be back City Rhythm Orchestra met de titelsong City Rhythm Cha-Cha. En dan wil ik nu graag naar weer een regiogenote. In dit geval Yvonne Weijers uit Heemstede. Die een uh, cd heeft opgenomen. Destijds waarop zij begeleid werd door Kees van Lent. De drummer die vanmiddag in Hoofddorp speelt in Hotel De Beurs volgens mij waar sessions zijn, waar iedereen naartoe kan om te luisteren... of om mee te spelen, zeer aan te bevelen. Simon Planting, die speelt op deze CD op de bas. Simon, die een aantal jaar geleden naar Amerika geëmigreerd is... en wiens dochter uh, hoge ogen gooide met de dames zanggroep. Zazie, of Zaza? Uh, Ruud Eeuwen op de tenor. Steady als altijd. Weilen Frans van Tongeren op de piano. En... En Leonardo Amoedo op de gitaar. En uh, we gaan luisteren naar een nummer, The Nearness of You. It's not a pale moon that excites me, that thrills and delights me, oh no. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. Oh, no, it's just the nearness. That's the way they play New Orleans jazz. Dat was het uh, trio Alice Marsalis. Het leek wel of er een hele grote band was. En zij speelden uh, volledig in de New Orleans stijl. Het nummer Dr. Jazz. Wij gaan nog één keer terug naar Nina Simone. En dat doen we op speciaal verzoek van die luisteraar. Die uh, mailt en zegt, kun je nog een stukje laten horen? Ik wil speciaal iets horen. Voor mij. Nou, dat doe ik graag. Nobody's fault but mine. Nobody's fault. All right It fits the dear little thing And just to keep her up to scratch I go to her and sing Hey, little hen When, when, when Will you lay me an egg for my tea? Hey, little hen When, when, when Will you try to supply one for me? Do your little best, get it off your chest, I can do the rest, hey little hen. Van Joe Los, The Chicken Song. Ik ga nu weer terug naar Ronnie Verbiest, die ik het eerste uur liet horen. De Belgische multi-instrumentalist die de, in het vorige uur Bariton Saks speelde, maar bekendst is om zijn fenomenale accordeonspel. Hij heeft een CD gemaakt met stukken van Dave Brubeck en. Daar ga ik nu heel graag iets van laten horen. En het is een stuk van, dat heet The Duke. Wij gaan luisteren naar Ronnie Verbiest op Het Accordeon. Duke, gespeeld door het orkest van Ronnie Verbiest. En de bezetting daar is eh, Ronnie Verbiest, eh, bariton sax en accordeon die we net hoorden. Hans van Oost op de gitaren. Mario Vermandel op de bas. Luc van der Bos drums. En we hebben in het volgende nummer, tevens het laatste nummer van deze ochtend hebben we als gastmuzikant Philippe Turio die accordeon speelt. Uh, luisteraars van ZFM, het was mij een genoegen en om vandaag plaatjes te draaien... en graag tot een volgende keer in een weer een aflevering van ZFM Jazz. We gaan nu luisteren tenslotte naar uh, een uitvoering van Take 5... gespeeld door het orkest van Ronnie Verbiest. Thank mm -hmm. Hey. Hey.